You're Say, I'm in love with you. Believe 27 jaar in South African jails, Nelson Mandela is a free man. Al 20 jaar. Wife. Dit is 20 jaar ZFM. It's your lover. Right. Shoggy. Alongside Mark Sinclair. The loveless Sahara. That's right. <laughs> Ladies, let's make love on the dance floor. Yo. I wanna feel, I at home, I wanna touch you, baby. I wanna give you all my tender loving tonight. I wanna feel, oh, over over over home. I wanna hold, I wanna touch See you, baby. Yeah, yeah, let's inside. go. Oh, just the Let's go. Let's go. type of stunned by natural beauty. Woo. So she can't refuse me uh, Miraculous skills So she starts pursuing me right, she, she tells me though She, Yo, Yo, she don't, don't want to lose me You're a sweet dog But she starts seduce me You produce him around Shoot me See that booty <laughs> Loving you is my duty uh, Girl I like your style Just the way You dress Nothing is still revealing mm -hmm. I love your food so far Your beautiful smile Makes you so appealing Girl, the time me wild And wait to when my heart On the memory of a leaf uh, Girl I can't hide my feelings No revealing My heart uh, is up for stealing I want to feel I want to hold uh, I want to touch your mind I'm floating, wonderful words read like I'm quoting, Woo. girl it's there what I'm promoting, can't pass my way without touching a gulping, girl I feel like eloping, this I'm hoping, honey moon let's go sloping, no, girl I like your style, just the way all you just nothing you're still revealing, all of the Full profile, your beautiful smile makes you so appealing, girl I've got in my wild, wait to embark on a memory of a girl I can't hide my feeling, yeah. so revealing, yeah. your heart is up for stealing, Woo.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 geschetst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 Boy, you must have gone and bumped your head because you left a number on your phone. So now you're up, Maybe I'm the one to blame, but you think that you could be the one? Well, I. Van Zandvoort, Zandvoort op 106.9. ZFN. Ze legt haar koele handen op mijn voorhoofd en kijk me even onderzoekend aan. Ze me bij het drinken. Als oh, zuster blijft even bij me staan. Nacht zuster. Waar moet ik zonder jou beginnen? Nacht zuster. Ik ben van binnen. Nacht sister. Doe iets aan de bijen. Nacht zuster. Waar ben ik zonder al je zorgen? Nacht zuster. Haal ik de morgen. Nacht zuster. Doe iets aan de bijen.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 Nacht Waar wat ben ik zonder al je zorgen? Nacht al ik de morgen heb. Ik brand van binnen. Nachtsusten! Nachtzuster, Wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster. Al de morgen. Nacht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 Nachtzister, oh oh oh. Yeah, oh oh, oh, de pijn, de pijn, de pijn, de pijn,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 Baby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 Toen Tweebeken gisteravond in een lijsttrekkersdebat bleef aandringen op een antwoord, zei de CDA-leider, u kijkt zo lief. Hoofdredacteur Margriet van der Linden van Opzij noemt die opmerking haast seksistisch. Balkenende zegt nu dat hij bedoelde, u kijkt me lief aan, maar u krijgt geen ander antwoord, maar is dus bereid eventueel verontschuldigingen aan te bieden. GroenLinks heeft andere partijen opgeroepen nog voor de verkiezingen samen te werken aan een AOW-besluit. Partijleider Halsema vindt dat de partijen het naderende akkoord tussen de sociale partners moeten aangrijpen om een voorstel te doen dat misschien nog beter is dan dat van werkgevers en vakbonden. Die willen de AOW-leeftijd in 2020 verhogen tot 66 jaar. De meeste andere politieke partijen reageren afwachtend op het voorstel van Halsema. Op het Centraal Station in Amsterdam is een grote oefening gehouden om terroristen te herkennen. Zo'n honderd maréchaussées, politiemensen en NS'ers moesten door observatie verdacht gedrag van reizigers eruit pikken. Verdachten werden ondervraagd en moesten zich legitimeren. Twee mensen zijn aangehouden omdat ze riepen dat ze een bom hadden. Steeds meer cannabisgebruikers melden zich voor hulp bij de verslavingszorg. Tussen 1994 en 2008 steeg het aantal wiet- en harsverslaafden van bijna 2000 tot meer dan 8000. Dat staat in de Nationale Drugsmonitor. Daaruit blijkt ook dat het roesmiddel GHB steeds populairder wordt en tot meer ziekenhuisopnames leidt. Net als overmatig alcoholgebruik. Het aantal heroïnegebruikers is gedaald.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 Zandvoort, Zandvoort heeft, heeft het. het al twintig jaar. En jij beleeft het. ZFM het. in 2010 al twintig 20 jaar live. Met. Met. nu GFM. in de avond. ZFM in de avond